Verder gaat vicepresident Soleiman overleggen met een aantal oppositiepartijen... en daarbij zelf ook voor het eerst de moslimbroederschap meedoen. De radicale moslimorganisatie is in Egypte al tientallen jaren verboden. Verder is het de bedoeling dat het economisch leven in Egypte weer op gang komt. Er is aangekondigd dat banken en de effectenbeurs na een week dicht te zijn geweest... vandaag hun deuren weer openen. Ook veel winkels waren de afgelopen dagen vanwege de onrust dicht... Daardoor is het voor veel Egyptenaren lastig de eerste levensbehoeften in huis te halen. De gestegen prijzen maken dat nog eens extra moeilijk. In Tunesië zijn twee mensen omgekomen toen politieagenten het vuur openden op een groep demonstranten. Honderden betogers bestormden een politiebureau in de stad El Kef omdat een politiechef een vrouw in haar gezicht zou hebben geslagen. Sinds de vlucht van president Ben Ali vorige maand is het nog geregeld onrustig in Tunesië. Het weer bewolkt in vrijwel overal droog bij een graad of 10. De west-zuidwestenwind trekt aan en wordt vanmiddag langs de noordwestkust weer stormachtig. Dit was het NOS Journaal. En het is een drukte van belang hier in het kapitaal. En zo geschiedde dat de zweet Daniel Lengsten op het lumineuze idee kwam... om drie keer per dag met een turboprop van Maastricht naar Schiphol te vliegen. Misschien heeft u dat nieuws gehoord. Het geld heeft hij nog niet bij elkaar en de passagiers ook niet. En dat de KLM enkele jaren geleden met de dienst Amsterdam-Maastricht stopte. Omdat het niet rendabel was, mag de pret niet drukken. Er zal en moet gevlogen worden, zo vindt ook ondernemend Limburg. Hup, de lucht in voor maar 30 euro. Kerosine is toch belastingvrij. En die CO2-uitstoot, daar zie je toch helemaal niks van. Dat zal wel meevallen. Geluidsoverlast, die omwonenden ook altijd wat te zeuren. Vliegen zullen we. Volgende plannen, een watervliegtuigverbinding van het Naardermeer naar de Weerribben. En een netwerk van 12 helikopterplatforms op de Veluwe. Met de groeten van Daniel Lengsten uit Zweden. Een van de meest populaire onderdelen van Vroege Vogels... beleeft dit weekend zijn tienjarig jubileum, de Venolijn. En dat zult u weten ook. De gasten stromen binnen, zit hier een mannetje of vijftien om me heen... allemaal te glimmen. En Slagroom sushis te eten. Um, Een heel, heel stel mystery guests uh, erachteraan. Oh ja, Arnold van Vliet kwam natuurlijk als eerste binnen. En zo direct zullen we ze allemaal aan u voorstellen. En ook nemen we u mee naar de Oostvaardersplassen... waar de Partij voor de Dieren actie voert voor meer ruimte... en meer kansen voor de grote grazers. Welkom bij het Tweede Uur van Vroegvogels. Vogels. Tango's Flamingo's uh, van de flamenco-gitarist Juan Martín. De grote grazers in de Oostvaardersplassen. Ze blijven de gemoederen bezighouden. Om het leed van de dieren in de winter wat te verzachten... heeft Staatsbosbeheer opdracht gekregen... om kwijnende herten, paarden en runderen eerder af te schieten. Bovendien zijn er aarde wallen aangelegd... om wat beschutting te bieden tegen de wind. Maar de commissie Gabor had in 2006 nog een ander advies. Zorg dat de grazers in de winter naar een bos bij Lelystad de Hollandse Hout kunnen om daar beschutting te zoeken. En dat advies dat heeft staatssecretaris Bleker, daar heeft staatssecretaris Bleker nu maling aan, want de gemeente Lelystad ziet het ook niet zitten, zegt hij. De Partij voor de Dieren voerde gisteren actie bij de Oostvaardersplassen om de Hollandse Hout toch open te krijgen. Rob Buiter ging mee met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... en met boswachter Hans Breedveld van Staatsbosbeheer. Stormachtige dag in de Oostwaardersplassen, Hans Breedveld van <laughs> oh. Staatsbosbeheer. Het ja, wind jakkert flink om ons oren. Ja. Maar we staan nu achter een van de, die befaamde rigels die ja. uh, deze winter zijn aangelegd. Ja. Werkt het als beschutting voor de dieren? Ja, het werkt in die zin dat het in ieder geval de mogelijkheid geeft... om beschutting te zoeken als ze daar daadwerkelijk behoefte aan hebben. Als je hier om je heen kijkt... De uitwerpsen die om ons heen liggen, duiden op dat hier wat degen, regelmatig dieren lopen. Dus ik denk wel degelijk dat het een bijdrage leveren. Ja. Die Richels, dat was uh, één deel van het uh, advies van die commissie. Die ja. heeft gekeken naar het, het winterbeleid van de uh, stad Bosbeer in de Oostvaardersplassen. Uh, iets actiever worden met het uh, eerder afschieten van dieren die het eind van de winter niet dreigen te halen, was een ander deel van het advies. Ja. Hebben jullie het al veel moeten doen? Veel. We zijn al in december eigenlijk, uh, wat we eigenlijk al, al jaren al deden, gewoon beginnen. We begonnen met afschot. Uh, vanaf dat het protocol uh, early reactive curing zoals het zo mooi heet, uh, in werking is getreden, zijn we daar gewoon mee, mee doorgegaan. En het heeft in de praktijk betekend dat we inderdaad toch dieren in een eerdere fase hebben geschoten. Ja, wat voor een aantal heb je het dan over? Ja, over enkel tientallen moet je dan, uh, dan kijken. Alleen dat kun je niet uh, afzetten natuurlijk, tegen voorgaande jaren, omdat elke winter toch weer anders is. En de winter duurt nog even. De winter is, uh, is nauwelijks echt begonnen. En als het blijft zoals het nu is, met een gevoelstemperatuur die niet te laag is met een grasgroei zoals het er nu is met een graad op 8, 9. Dan zal het een heel andere winter worden dan een uh, Elf stedentocht. <laughs> ja. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En een ander deel van het advies van die commissie was ook om uh, meer beschutte delen rond de Oostvaardersplassen bij het gebied te betrekken, zodat de dieren wat meer uh, ja, beschutting kunnen zoeken. Ja, het uh, belangrijkste is dat het advies echt een totaalpakket was. Dus in het gebied zelf moesten rigels komen, waar we nu staan. Maar er moesten ook uh, aanpalende bossen worden opengesteld, zoals de Hollandse hout. Um, ...om die dieren meer beschutting en daar is ook nog wat voedsel te vinden uh, te kunnen bieden... ...zodat ze in de winter, tuurlijk is er wat minder voedsel... ...maar ze moeten wel een beetje kunnen schuilen voor die hele barre omstandigheden. En wij vinden dus dat dat hele advies moet worden opgevolgd en niet alleen maar de helft. Ja, en die laatste helft, daar ontbreekt het dus op dit moment aan? Ja, daar ontbreekt het aan en ik maak me echt zorgen over wat dat uh, mogelijk kan gaan betekenen voor het welzijn van de dieren hier... Nu is het niet heel koud, maar aan de wind voel je wel dat als het wat, wat kouder is en er staat zo'n strafwindje, kan je heel goed voorstellen dat dan die vetreserves van die dieren snel op zijn. Dus uh, we weten ook nog niet, het is nu 5 februari, uh, hoe koud het nog gaat worden. Ik vind echt dat we, dat we die bossen open moeten stellen, dus dan gaan we zo direct actie voor voeren. Zullen we eens even gaan kijken zo? Ja, gaan we doen. Hans Breesvat, hoe belangrijk is die Hollandse hout voor Staatsbosbeheer... dat dat ook bij de Oostvaardersplassen wordt getrokken als beschuttingsgebied? Nou, Staatsbosbeheer die stelt zich op het punt dat het heel wezenlijk is... Voor, ook onder andere voor het publiek, voor recreatie, om kennis te kunnen maken met dieren... ook in zulke omstandigheden. Uh, dus het zou een heel waardevolle toevoeging zijn op het recreatieve vlak. Aan uh, de andere kant, voor de Oostvaardersplassen... Uh, ja, het Hollandse hout is een, een, een uh, gemengd loofhoutbos. ...zouden dus ze prima kunnen dienen als, als bron voor zaden... ...voor nieuwe bomen in de Oostvaardersplassen. En het zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan beschutting voor, voor de dieren. Dan krijg je dan ook situaties, als je hier de bossen in de Oostvaardersplassen zelf ziet... ...ja, er is eigenlijk nauwelijks bos meer over, de bomen worden kapotgevreten. Als je de Hollandse hout zou openstellen, zou dat dan ook zo'n dorre kale bedoeling worden? Er is een rapport opgesteld door de Universiteit Wageningen... En daar is het gewoon uitgebreken dat dat niet uh, zal, zal kunnen gebeuren. Wat er eigenlijk gewoon is, is dat in de Oostvaders passen bestaat het bomenbestand zeg maar, voornamelijk uit, uh, uit wilg en uit Nou die bomen die komen na 50, 60 jaar aan hun natuurlijke einde. Uh, het, of het, uh, het Hollandse hout is een bos wat 35 houten soorten in zich draagt. Waarin een aantal bo boomsoorten mogelijk wat meer gevolgen zullen ondervinden van uh, begrazing. Maar afgezien van dat, uh, het bos zal een bos maar even. Dat bos kan wel een stootje hebben? Dat bos kan een stootje hebben. Ja, hebben. Oké. Okay. Ja. Dan ja. rollen wij hem zo langzaam uit als jij ja. een stevige pinkert. Ja, we ja, zijn die allemaal de vegetariërs aan al die. die. Eén vrijwilliger voor het spandoek. Pas op, het waait hard. Ja? ja? Oké. Okay. Beste mensen, de dieren in de Ousvaardersplassen hebben ruimte nodig en beschutting. Dat hebben we kunnen lezen in het advies van de commissie Gabor... ...en die mensen hebben er goed naar gekeken. Dat advies is er niet voor niks. Een prachtig gebied is de Hollandse Hout. Je ziet hier volop bomen, dieren kunnen er schuilen... ...er is zelfs nog wat voedsel te vinden. Maar Partij voor de Vrijheid, CDA en VVD hebben gezegd... ...wij houden die bos dicht voor de dieren. Partij voor de Dieren is daar boos over. We willen dat dit bos open gaat zodat de dieren van de plassen ook een eerlijke kans krijgen. Dus Bleker, haal die hekken weg! Ja, Esther, we staan nou op die dijk tussen de Plassen en de Hollandse hout. Jullie hangen een mooi spandoek aan het hek hier. Ja. Maar is het niet eigenlijk mosterd naar de maaltijd? Want Bleker heeft al gezegd, uh, ja, ik luister naar de gemeenteraad die hier heeft gezegd... Ja, die Hollandse hout blijft voor de... Recreante en wordt niet voor de, de grote grazers. Ja, ik vind dat heel apart van Bleker. Want als het gaat om de realisatie van de ecologische hoofdstructuur... en bijvoorbeeld ook het Oostvaarderswold... dan gaat hij dwars tegen provincies in. De provincie Flevoland wil bijvoorbeeld best de dieren meer ruimte geven. Uh, maar als het hem goed uitkomt, dan zegt hij ineens... ik luister naar een lokale overheid. Hij kan echt veel meer doen om die gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Ik snap dat niet. Uh, ik begrijp wel uh, waarom die... Um, naar de meerderheid van CDA, VVD en de Partij voor de Vrijheid in de Kamer wil luisteren. Hij wil ze natuurlijk graag te vriend houden, maar ik vind dat hij zijn rugrecht moet houden en op moet komen voor de dieren in de Oostvaardersplassen. Dus daar ga ik hem volgende week echt op aanspreken. Er wordt inderdaad hard gereden hier, dus er moet wel een veilige oversteek mogelijk zijn voor de dieren. Maar het advies dateert al uit 2006, dus we kunnen nu niet meer langer wachten, vinden wij. Deal Biret speelde de mazurka in best groot van Frederik Chopin. <tie> Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Nachtvlinders zijn gek op. Pinda's, dat blijkt uit videobeelden van Beleefde Winter, waar een vlinder werd aangetroffen op een pinda-vetbolletje. In België werd kort geleden zelfs een zwart vlek winteruil gefotografeerd die aan het genieten was van wat pinda-noten. Erg opmerkelijk vindt ook Kars Veling van de Vlinderstichting. Die vlinders zijn op zoek naar voedsel en er zijn weinig bloeiende planten aanwezig op het moment. Het is natuurlijk uh, ja, echt winter. En ze zijn op zoek naar voeding en op die vetbol vonden ze inderdaad blijkbaar voeding. Dat was voor ons eigenlijk heel nieuw. Daar wisten we niks van. Maar het bleek dat er ook vruchten in die vetbol zaten. En dat is wel logisch uh, nachtvlindervoer. Maar nu zijn ze dus ook gewoon op pinda's gezien, op van die pindakorfjes. En blijkbaar zitten er in die pinda's dus uh, stoffen die ze goed kunnen gebruiken. En gaat het alleen om nachtvlinders? We weten het alleen van nachtvlinders. En uh, ja dagvlinders die zijn er overdag. Dan zijn de mensen altijd uh, met hun oog op die vetbollen. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat uh, dagvlinders dat niet doen... Maar goed, wie weet wat voor nieuws het nog uh, brengt. Maar van nachtvlinders uh, is het nu wel bekend dat ze zowel op vetbollen als op pinda's zitten. Dus het is eigenlijk een oproep, als je vlinders in je tuin wil, strooi pinda's. Ja, hang zo'n pindakorfje op, dan heb je zowel de vogels uh, overdag als de vlinders s nachts. En dat is natuurlijk een mooie combinatie. Het zou heel mooi zijn als mensen, als zij vlinders, dagvlinders of nachtvlinders, op hun vogelvoer zien, om dat uh, door te geven en ook op wat voor voer ze dan zitten. Of dat inderdaad die cake met bessen is, of op pinda's, of op gewone vetbollen met zaden. We zijn daar zeer benieuwd naar. Een kringloopbericht. Het moet maar eens afgelopen zijn met al die afgedankte elektrische en elektronische apparaten die illegaal naar Ghana worden verscheept om daar te worden verwerkt. Dit gebeurt onder slechte en ongezonde omstandigheden, waarbij veel gevaarlijke stoffen vrijkomen. De stichting. En VMP, die zich bezighoudt met inzameling en recycling van elektronica, wil dat alle afgedankte apparaten in ons land zelf worden verwerkt. Daarvoor zouden inzamelcontracten gesloten moeten worden met alle gemeenten en de detailhandel. En de consument die moet zijn apparaten natuurlijk niet weggooien, maar netjes terugbrengen naar de winkel. Verkeersinformatie. Wie na een beroerde dag zijn frustraties en ze lekker wil afreageren in de auto, kan tevreden zijn. Het kabinet wil op vier trajecten de maximumsnelheid verhogen van 120 naar 130 km per uur. De eerste proef zal per 1 maart zijn op de Afsluitdijk. Verkeersdeskundigen roepen nu al dat dit onherroepelijk zal leiden tot meer verkeersdoden... en dat de tijdwinst in ons kleine landje minimaal is. Willem Verhaak van Milieudefensie is niet blij met de proef. Ja, we kachelen op die manier achteruit op klimaatgebied. Een auto die 130 rijdt in plaats van 120, die stoot 10% meer CO2 uit. En dat betekent dat al het geld dat we in geïnvesteerd hebben... om zuinige auto's aantrekkelijker te maken... al het geld hebben we over de balkjes meten... omdat we de winst die we daar geboekt hebben... nu weggooien met de verhoging van maximum snelheid. Daarnaast wordt het ook een peperdure maatregel. Er moeten allerlei aanpassingen aan wegen getroffen worden. Invoegstroken moeten langer, er moeten meer geluidswallen komen... En er moeten maatregelen genomen om de, de luchtverontreiniging te verminderen. Dus dat kan leiden tot miljarden extra investeringen volgens het plan in de leefomgeving tot 2020... om maar die paar seconden harder te kunnen rijden. Dat is uh, volslagen onzin. Het is ook een echt verkeerd signaal richting het publiek. Zo van geef maar gas en uh, het milieu zal ons een zorg zijn. In het nieuws. Niet alleen mensen kunnen links- of rechtshandig zijn. Australische wetenschappers ontdekten dat ook papegaaien een favoriete poot hebben om voedsel mee op te pakken. Zijn ze linkspotig, dan gebruiken ze ook meestal hun linkeroog om hun maaltijd te bestuderen. Het gaat daarbij niet om individuele, maar om soortverschillen. Zo is de grote geelkuif kakatoe rechtspotig. De voorkeur voor links of rechts ontwikkelen papegaaien net als mensen in hun jeugd. onderzoek. Vrouwen die zeuren en mannen die toegeven om maar van het gemekker af te zijn. Het klimaat vaart er wel bij, zo beweren Britse onderzoekers. Vrouwen kiezen namelijk vaker voor die Honda-hybride in plaats voor de four wheel drive en voor de kikkerertensalade in plaats van voor de biefstuk. 70 procent van de mannen blijken, blijkt naar hun eigen vrouw te luisteren... als het gaat om keuzes die het huishouden verduurzamen. Veel meer dan naar die beroemde voetballers of acteurs... die het goede voorbeeld willen geven. Maar vanwege hun grote huizen en auto's toch minder geloofwaardig zijn. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De wals uit de musical Do I Hear a Waltz... van de Amerikaanse componist Richard Charles Rogers. Onze fenolijn is vandaag jarig. Het antwoordapparaat van de natuurkalender bestaat tien jaar. We begonnen dit avontuur in de uitzending van zondag 4 februari 2001... samen met Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit... Tien jaar en vele duizenden meldingen verder is het tijd voor een feestje. En natuurlijk niet zonder een aantal van de vaste bellers van de Fenolijn. Luister maar. Met Frater Willy Broders uit de Wild. Met Jan Gijsbert van Zuid-Amerika. Frater Willy Broders en Jan Gijsbert. Heren, kom erbij zitten hier in het kapitaal. Jullie zijn natuurlijk niet echt op dit moment in de beeld in Limburg... maar gewoon hier in Schravenland heren, neem plaats... De vrater met een heel dik oud uh, boekwerk. En uh, Jan Gijsbers schuift nu ook aan. Goedemorgen. Uh, kenden jullie elkaar nu al? Of uh, is dit voor het eerst dat jullie elkaar in levende lijven zien? Dus voor de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. Jeanette Essink heb ik drie jaar geleden al ontmoet. Ja. Verschillende van de reporters heb ik ontmoet. Ja, en, en uh, Jan kende u alleen maar uh, vast... van de radio? Van, van, ja. van de radio, hè? U, ja, bent, van de u bent eigenlijk allebei mannetjes, uh, mannetjes van de radio. Uh, Vraag de Willy Borders, hoe lang uh, doet u het al? Nou, eigenlijk van mijn jeugd was ik altijd al bezig om wat ik in de natuur zag te noteren. Dat begon in het begin voor de vogels. maar toen had ik niet zoveel tijd, ik stond voor de klas. Ik ben jarenlang schoolmeester geweest. Ja. Maar nu vind ik het nog leuk om op die om over de natuur te vertellen en vaak ook met aanwijzingen of nee met uh, voorbeelden uit de natuur. Wat u eigenlijk ook op de fenolijn doet, want daar oh, vertelt maar, daar en leert. Kun je u... niets laten zien? Nee, maar ik, ik geef nog heel vaak excursies uh, over bijvoorbeeld de poppen van de vlinders en mijn favoriet is bijvoorbeeld de uh, oranje tip. En waarom? Omdat de oranje tip, als die uh, rup zich verpopt heeft leeft hij tien maanden en een week pop. Dus midden in de winter kan ik altijd toch mensen mee tronen van... Moet eens kijken hoe een pop eruit ziet van de oranje type. Ja, al die mensen hier in het kapiteel zitten gelijk met open mond naar u te, naar u te luisteren. <lacht> u zei, ik ben begonnen in mijn jeugd met alles uh, opschrijven, vooral vogels. Ja, eerst maar, maar, over waar, vogels. Waarom? Waarom? Nou ja, goed, je hoorde dus, je keek uit toen ook al naar het voorjaar. En we waren ook wel weer te groepje, want ik heb natuurlijk ook van medebroeders weer geleerd om naar vogels te kijken. Dus als we een beetje vrije tijd hadden, gingen we de bossen in. Dat was toen de tijd in Amersfoort. In Amersfoort ben ik begonnen hiermee. Later kwam ik bij Frat Jeroen in Borculo. En Frat Jeroen was net met een, vlinder, net een wilde plantentuin begonnen. En die ben ik gaan helpen. En het eerste jaar vertelde hij me iedere keer van... Willi Brood, nou is dat in bloei. En nu is dat in bloei. Maar wat ik merkte, ik was niet meer zo piep. Dus ik vergat al die namen. Ik zeg, zo leer ik ze niet. En toen werd ik ze weer gaan noteren als ze in bloei kwamen. Zodoende heb ik nu al een heel boek. En toen Arnold van Vliet tien jaar geleden bij me op bezoek was... en hoorde van dit boek, zegt hij, mag ik dat een keertje meenemen? Hij heeft het helemaal gekopieerd. En, en hier lucht... ligt het origineel. Zegt hij? En hier ligt dit het is het origineel, want uh, Daniel heeft mij gevraagd om dit mee te nemen. Onze redacteur Daniel, ja. En ik heb nogal meer dingetjes, maar ik... Ik wil zo even naar uw boek kijken, maar eerst even naar Jan Gijsberts uit Amerika-Limburg. Ja, ja u, horen, u horen we ook regelmatig in de, in de Venolijn. Um, Hoe lang bent u er al mee bezig met natuurvorsen en dat zo bijhouden? Oh, dat is al... Uh, Mijn vader nam eens een keer meetveld in. Hij had een wulp gevonden en toen is het eigenlijk begonnen. En het houdt uh, niet meer op, het wordt alleen maar erger. Ja, het is erg dat ik het zeggen moet, maar het is wel zo. Ja, maar dus niet alleen om te kijken, maar, want dat zullen veel ja. luisteraars ook doen natuurlijk. Heel veel mensen die naar eens luisteren vinden het prachtig om natuurlijk te gaan te kijken. Maar u noteert ook, u houdt het allemaal bij. Ik houd het uh, tot op zekere hoogte bij, maar het is allemaal te veel, want ik zie te veel. Ik ben altijd buiten, altijd in het bos of in de hei of in de peel of noem maar op. Ik ben vogelringer ook nog erbij, dus dan zie je toch al veel dingen, omdat je ook op andere plaatsen komt... Waar de natuur nog rustig is. Waar alles zijn gang nog kan gaan zoals het moet. En wat en, zijn, wat zijn uw, uw, uw persoonlijke favorieten? Vo, u bent dringervogels Vogels ja, of ook planten? Nee, nee ja, ik heb ook wel een link naar, vo, naar planten toe natuurlijk. Dat vind ik ook hartstikke interessant en leuk. Maar uh, mijn passie gaat toch wel uit naar de vogels. Ja. En bent u dan ook zo'n twitcher? Zo iemand die dan afvinkt wat hij heeft gezien? En dan... nee, nee, nee, nee, nee, dat moet ik helemaal niet hebben. Ik heb al van alles gezien. Uh, ik dacht, dat moet ik maar niet melden, want dan komt er dadelijk een horde mensen hierop af. Niet goed. Nee, nee. Nee. Wat, wat is nou de meest uh, bijzondere melding die u heeft gedaan de afgelopen jaren? De meest bijzondere. Is ik heb, we hebben eens een keer een, uh, een steppenkiviet uh, gevonden. Die zat daar. Hij heeft er een, een 14 dagen gezeten. Dat hebben we maar niet gemeld. Want een, uh, nee, dat is... Uh, had die boer dat jaar geen uh, suikerbieten hoeven te oogsten. Maar u heeft niet gemeld waar hij zat? Of u heeft hem helemaal niet gemeld? Ik heb er helemaal niks aangemeld. gemeld. Koerijgers, uh, ja, ik, ik, ik zie van alles. Krijgen we nou? Soms moet je even, even uh, snaveltje dicht houden, dat is niet goed. Dus de uberhoogtepunten, dan belt u niet 0356711338? Nou, Naar na de hand doen we dat. Oh, als hij al weg is. Als hij al weg is, precies. Ja. En, en, en vragen we die borders, wat, wat was uw, uh, uw eigen favoriet, uw mooiste melding? Nou, ik heb er veel over nagedacht natuurlijk op deze vraag. Maar een hele eenvoudige, hoe de mensen reageren. Namelijk, ik heb als schoolmeester natuurlijk ook de gewoonte... om niet alleen de naam even te noemen, maar ook er iets om me heen te vertellen. He, want als schoolmeester kun je het toch niet laten. En toen gebeurde het een keer dat ik uh, ingesproken had dat ik... de Atlanta vlinder gezien had en erbij verteld dat het een trekvlinder was... en dat die helemaal uit het zuiden van de Europa kwam. Komt eventjes later, komt er pastoor binnen wandelen en die had het gehoord. En die pastoor die komt bij ons ontbijten, die woonde dicht bij ons in de buurt. En die zegt, Willy brood, wat interessant wat ik net gehoord heb. zeg, Ik wist niet helemaal niet dat het trekvlinders waren. <laughs> en dat vind ik leuk om te vertellen. Ja. Want ik merk dus dat uh, de mensen toch wel heel goed luisteren... Ja. Dus het doet u iets als, als u hoort dat het, dat het zin heeft. Ja, ja, natuurlijk. Dat waarnemen en dat bellen. Ja, ja. Nou, over die, zin, uh, die zingeving gaan we even naar uh, Dr. Arnold van Vliet. Zit hier ook van uh, Wageningen Universiteit en Research Centrum. De man achter um, uh, de natuurkalender.nl en de, en de Venolijn. Ja, Arnold, dit zijn uh, de mensen uh, uh, die jou alle gegevens aanbrengen. Hè? Ja, dat is fantastisch. Dit, <coughs> ik doel... Je zit uh, achter je computertje werken elke dag. Je doet zelf je eigen waarnemingen. Maar er, er zijn zoveel mensen bij betrokken. Zoveel scholieren bij betrokken. Um, dan is het gewoon heel fijn als je die mensen een keer tegenkomt. Ja, en, het... en, en ziet wat hun, hun drijft, zeg maar. Kende je Jan Gijsbers en Frater Willy Broorders? Frater ja, Willy is... kende ik, uh, heb ik al verschillende keer ontmoet. Uh, maar uh, veel anderen, uh, ja, die kom je normaal gesproken op straat niet tegen. Nee. Dus een kers van de radio. Ja. Ja. Nu sprak Frater Willy Broders net over een boek. Dat hij al heel lang uh, bijhoudt. Als een waarneming, als een ding. Dat heb jij ooit uh, mogen kopiëren? Ja. We hadden het er net al over. U heeft hier het origineel bij. Kunt u heel even, ja, misschien kan Jan even helpen. Want de microfoon staat nu op dat boek. Een klein beetje openslaan. Wat vinden we daar nou in, Frater? Uh, nou, van elk jaar begint het hier. Nou, dat is niet het begin. Want het grappig is, ik heb het in één boek zitten nu. Dit gaat alleen maar over de planten. Ja. En zo nu en dan... En wanneer begint dat boek? Wanneer is de eerste... Dat dit ik, ik ben in Borklo komen wonen in 82. Ik denk dat ik 83 ben gaan noteren, al die planten. Ja. En dat pracht, het mooiste is, vindt hij ook. Dit is van één plek en waar dus al die waarnemingen zijn gedaan. En van het aantal jaren. Dus in twintig jaar heb ik dat kunnen doen. Ja. Daarna begon ik natuurlijk verder te gaan in, uh, in Arnhem. Twintig maar... jaar lang, al uw planten, in die tuin? In die tuin, ja. Ieder jaar? Ja, ieder jaar weer. Ja, wanneer... En zelf ben ik dus ook zo nu en dan eens terug gaan bladeren. En wat mij vooral opviel op een gegeven moment... Kijk, elk voorjaar is anders. Soms heb je een vroeg voorjaar, dan begint alles vroeg te bloeien. Maar de eerste jaren was het zo dat rond Sint-Jan... dan heb je Sint-Janskruid in bloei staan dan was het weer gelijk getrokken. Maar nu de laatste jaren, kan ik uit dit boek zien... gaat het uh, verschuiven. Dus Sint-Janskruid, wat anders altijd rond Sint-Jan... de dus 24 juni bloeide... is nu een week, soms tien dagen eerder. Ja. Dus zo zie je dus... En dat zouden we niet weten als u... En de Uwen niet ja. dit soort boeken bijhouden? Er zijn er natuurlijk meer. Ja. Uh, Arnald van Vliet, hoe belangrijk zijn nou dit soort uh, uh, ja, manuscripten, zou ik bijna zeggen, dit soort boeken? Ja, cruciaal. Ik bedoel, zonder, dat, uh, zonder die referentie uh, kunnen we dat niet laten zien. Kunnen we niet laten zien hoe die verschuivingen zijn. En dat zie je ook al in het weerbericht. Daar wordt ook altijd vergeleken met de normaal. Het is zoveel graden warmer dan normaal. Nou, daar hebben we die hele natuurkalender eigenlijk ook op geënt. Van je wil laten zien van hoeveel vroeger, hoeveel, hoeveel later... Uh, Zo'n vogel nou terugkomt dan normaal, of een plant in bloei staat dan normaal. En juist dit soort historische waarnemingen, want dat noemen we het gelijk historisch, de jaren 80, maar we hebben ook, gaan al terug tot 1868 in Nederland. Ja, dan kunnen wij dus zeggen van hoeveel verschilt dat met de normaal. En dat is fantastisch. Ja, ja. ja, want waarschijnlijk voor veel luisteren en voor mij soms ook als ik een artikel lees... dan denk ik van, nou ja, dat, wist, dat weten we toch hoe dat toen was. Nee, dat weten we niet zonder mensen die bellen en schrijven en noteren. We hebben al die waarneming nodig om dat gewoon vast te leggen. Omdat het, want ons geheugen, ja, voor een aantal mensen misschien wel... maar veruit de meeste zullen dat niet onthouden. Wij weten ook niet meer waar... We... Hoe het vorig jaar voorjaar was, wat voor weer het was, dat weet je niet meer. Of wanneer toen het fluitenkruid in bloei kwam. Nou, als je dat maar met heel veel mensen opschrijft, weten we dat dus wel en kunnen we terugkijken. Ja. Voor, even, voor de mensen die toevallig op 4 februari 2001 niet geluisterd hebben. Hoe is, hoe is het nou ook alweer begonnen? Ja, het begon met een, uh, dat we een groot Europees project wilden gaan doen om dit soort mensen die hiermee bezig zijn in heel Europa, om die bij elkaar te brengen. En ik kwam toen in contact met uh, uh, Carla van Lingen van Vroege Vogels. Die zei: nou, ik wil wel een, uh, een interview daarover. Ja, de, onze vorige eindredacteur, die toevallig, u hoorde de deur piepen... die toevallig nou net binnen kwam wandelen, Ja. zoek dus, naar een roomstoes. En ik in mijn naïviteit, uh, net, uh, net klaar met mijn, uh, met mijn studie... Um, dacht van, ja, uh, leuk, Vroege Vogels. Ik, ik kende Vroege Vogels eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ik na tien jaar toch maar even moet uh, oh. op een keer moet duidelijk maken. Ja. wisten ze dus ook niet dat er zoveel mensen die in geïnteresseerd zijn... in natuur daarnaar luisterden... Ja, de, en we kwamen erop van. Uh, ja, zo, zou het niet leuk zijn om onze vrijwilligers, onze, onze luisteraars te vragen? Hey, uh, gaan we doorgeven wanneer die, die sneeuwklok in bloei komt? Uh, ja. nou, waarom niet? Nou, dat is uh, redelijk uit de hand gelopen. En was maar... dat direct een succes? Ja, de eerste weken. Mijn collega's uh, die, die denken daar nog regelmatig aan terug. van hoe duizenden enveloppen uh, met briefkwaarten binnenkwamen van mensen die wel mee wilden doen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Want in een korte tijd moesten dus zo'n programma gewoon op de, van de grond trekken. Van je moet al die waarnemingen gaan verzamelen, hoe ga je dat doen? Ze ja. dus zijn begonnen met een, een website opzetten, uh, papieren formulieren. Ja, dat, dat was er toen nog niet, je had toen nog geen waarneming.nl, telmee.nl. Dus ja, dat was, uh, er bijzonder. komt nu veel binnen op waarneming.nl, maar ook nog steeds veel per, per post, toch? Dat kan ook en dat gebeurt ook toch? Nou, onze waarnemingen komen allemaal via natuurkalender.nl uh, binnen. En uh, er zijn nog steeds een, een groot aantal mensen... die zijn ook heel trouw uh, met het doorgeven via papieren formulieren. Ja. Uh, de voorkeur heeft bij ons natuurlijk wel internet... omdat we alles anders moeten dig digitaliseren, maar elke waarneming telt. Zo'n boek van de vrater... Als er iemand nog is met zo'n boek, dan mag die jouw Mo kant op komen, toch? Absoluut, nog steeds zijn we heel ja. erg geïnteresseerd in gegevens van, uh, uh, vanuit het verleden. We gaan nog even naar een paar uh, nieuwe, oude stemmen. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Ja, goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstein ter Weer in Wassenaar. Janet Essink uit Koekangen. Drie hele bekende stemmen. Janette Essing, Hans, Hans Gartner en, en meneer Van der Kwaak. Komen jullie allemaal zitten hier. Neemt u plaats aan onze uh, ronde tafel in het, uh, het kapitaal. Ik, uh, ik stel gewoon de vraag terwijl u langzaam aanschuift. Mevrouw Essing, ik moest u twailleren. Ja, want u trekt al heel scheef gezicht als ik zeg u. Uh, Janette, hoe lang ben jij er al mee bezig met... Uh, even goed voor de microfoon zitten. Het is een beetje improviseren. Ik al 20, 25 jaar allemaal eerste eerst erin, dus voor mezelf noteren. Wacht even, Geert, onze technicus is druk aan het schuiven met knoppen. Ik geloof dat net wat... Nog één keer, hoe lang ben je al bezig? Ik denk dat ik zo'n 20, 25 jaar al alle eerste dingen noteren. 20, 25 jaar. Terwijl er nog steeds iets gedaan wordt aan de techniek... ga ik even naar Hans Gartner. misschien dat die microfoon wel. Uh, uh, Hans, um, hoe lang uh, bestuur je jij al uh, de natuur? En, en neem je al waar en leg je het al vast? Al heel lang. Al eigenlijk uh, vanaf uh, een jaar of tien, elf... Ja. Dat ik in ieder geval heel erg geïnteresseerd uh, raakte. Steeds meer, steeds erger. En op een gegeven moment dingen vast gaan leggen, met name vogels opschrijven. En uh, nou ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus uiteindelijk uh, dan ga je niet alleen maar dingen opschrijven, maar steeds meer ontdekken. Ja. En, ja, dus eigenlijk, uh, het, het wordt alleen maar uh, meer. En zeker als je, nou ja, als ik uh, eigenlijk dagelijks in de natuur bent, dan uh, ontdek je iedere keer meer en dan worden de kleine dingen worden heel mooi en heel groot. Er wordt uh, druk geïmproviseerd hier in het kapitaal. Aan uh, microfoons wordt gewerkt. Ik kijk nog even naar Arnold. Jouw microfoon werkt in ieder geval goed. Uh, heb je een idee hoeveel mensen er nu meewerken? Hoeveel vrijwilligers je hebt die je uh, bestoken met uh, data? In onze database uh, staan er ongeveer uh, nou, ruim 8000 mensen. En de afgelopen maand zijn daar nog bijvoorbeeld 50 mensen aan toegevoegd. Dus dat, dat, dat stijgt continu. Niet iedereen is even actief met het doorgeven van waarnemingen. zit natuurlijk heel veel verschil in. Uh, maar dat zijn wel de aantallen waar het om gaat. En dat zijn er gewoon heel erg veel. En is heel Nederland uh, gecoverd? Ja. Absoluut. heb je alleen maar mensen met hele mooie tuinen die tegen natuurparken aanwonen. Nee, nee echt vanuit uh, midden in de stad uh, tot en met uh, op het platteland. En als je kijkt naar alle, waar alle waarnemers zitten... dan zie je daar de grote steden wel uh, uit terugkomen. Want daar, ja, daar, daar wonen gewoon meer mensen. Dus meer mensen die daar aan, aan meedoen. Uh, maar... Door het hele land heen hebben wij een, een beeld van wat er eigenlijk live buiten gebeurt. Ja, ja. Ik geloof dat de microfoon van Jeanette Essink nu uh, het echt doet. Jeanette, fluit eens wat, zeg eens wat. Ja, kijk, daar ben je. Ja. Heb, heb jij favorieten? Eigenlijk vind ik alles ontzettend leuk. Ik bedoel, ik hou van vogels, ik hou van planten. Ik ben de, de laatste jaren erg met insecten bezig... omdat ik het buiten gewoon boeiende tak vind in de natuur. Waarom? Ja, het, het, is, het is vaak het enge, het onbekende, wat je, wat je ook nieuwsgierig maakt. Het zijn wat die kleine priegelbeestjes. En als je daar wat beter naar gaat kijken... en je legt ze onder een microscoop... en het is nu zeker ook met, met de digitale fotografie... dat je ze kan uitvergroten, dat is, maakt het zo ontzettend interessant. En je gaat dus kijken, waar komen ze op af? En door wie worden ze weer gegeten? Dus het is de circle of life die je op die manier gewoon ziet. En ik vind dat heerlijk om dat gewoon om me heen te hebben. Ja, dat doe je allemaal in eigen tuin... Voor een deel wel. Ik uh, woon bevoorrecht. Ja. Ik heb het uh, in, de, in, de, in de jaren dat ik dus nu in Koekangen woon... heb ik het zo ingericht dat het dus heel aantrekkelijk is... voor vogels, vlinders, insecten, amfibieën, zoogdieren. Er zijn dus heel veel schuilplekken. Er zijn er heel veel inlandse uh, bomen en struiken... die allemaal tot nut zijn van de vogels. Dus ook weer schuilgelegenheid uh, uh, geven... Ik heb dus ook al de muren zijn, uh, beplant. Er wordt dus uh, verticaal getuineerd. Dus je, je, je, je hebt je tuin eigenlijk ingericht... om maar zo vaak mogelijk te kunnen bellen met de venoemd. Dat kruis. is het <lacht> natuurlijk. Jij begrijpt het helemaal. Nou ja, en het voordeel is natuurlijk ook dat wij een hond hebben. En met die hond uh, die laat je nog eens uit. En dan heb ik zo van mijn favor uh, favoriete... Uh, een hond. Ik weet niet of Kees, is Kees moeilijker, of, of Kees moeilijker is. Oh, die nou, zit daar nog. Ja, voor ik... alle veiligheid zit ze in de auto. Ja. Nee, we hebben een, een, een verkiezing die loopt nu op internet: rotbeesten.nl. Ja. Iedereen in Nederland mag stemmen op zijn rotbeest. En het rotbeest van Kees moeilijker, onze columnist, ja. was de hond. Um, is het nou ook, Jeanette de. de... Vertel eens wat over die kick van het bellen. Want het is niet alleen het waarnemen wat je doet, het is belangrijk voor Arnold. Maar wij luisteren, wij zitten dan te genieten hier in het kapitaal en 400.000 mensen wekelijks thuis naar die stemmen van jullie. Ja, want dat is, is omdat je het al voor jezelf noteerde. En ik heb zelf heel lang voor radio gewerkt. En toen hoorde ik dus dat er wordt aangegeven dat het uh, ingebeld kon worden. En toen denk ik, dan hebben mijn waarnemingen nog een zin. Dan worden ze, kunnen ze voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dus het was voor mij een heel automatisch verlengstuk van mijn eigen registreren. Ja. Dus het was zo makkelijk, ja. Maar is het ook een kick als je hoort van: ik zit er weer bij? Het is wel leuk. <lacht> het is ook leuk als. Uh, of dat mensen zeggen: oh, Goh, ik heb je weer gehoord. Ja, zo werkt het natuurlijk ook. Ja, maar net zoals je de insecten in je tuin turft, turf je dan ook de. Nee, nee, de nee. De net Essings niet. Oh, in nee. een jaar. <lacht> <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik nee. kijk even naar Arnold Turf. Je? We, weet jij dat? Wie, de, wie, wie nou in de top. Uh, dat, Nee, dat... top drie of vijf nou, zit? ik denk de vrater wel. Ja, Henk ja. van der Kwaak, die wijst naar de vrouw. Ik de oh, ik wijst zelf ook omhoog. Ik weet ja. wel dat er heel wat mensen zijn die, die luisteren naar het programma. Horen we de vrater ook? Ja, ja, ja. ja, dat is mooi, hè? Nou, dat is leuk. Ja. Ja, zo. Henk van der Kwaak, uh, uit Wassenaar. Ja. Um, wa waarom uh, doet u het? Zeg maar gewoon jij het tegen mij, hoor. Henk, waarom, ik stel do moet... do waarom, waarom doe je Waarom neem je waar en geef je dat uh... Nou, het uh, is eigenlijk al, al heel lang bezig. Mijn opa die had een volkstuin. Dus ik kroop al in de luiers rond op uh, de volkstuin van mijn opa. Mijn vader had een volkstuin. En ik heb nu zelf een volkstuin. Dus eigenlijk mijn hele leven ben ik al uh, tussen de, de beestjes in. En ik heb ook gezien dat het uh, overdraagbaar is. Want ik heb mijn kleinzoon meegenomen, Sven... En uh, die heeft ook heel grote belangstelling voor alles wat klein is en vriemelt. Ik kijk hem even ja. aan of dat nou echt zo is. Sven, ja, een blij gezicht. Geen lang, geen lang gezicht. Ja. Dus die volkstuin, die, uh, daar gaat later Sven in uh, Ik de denk dat Sven hem later wel over gaat nemen. In ieder geval uh, de belangstelling voor alles wat, uh, wat klein ja. is. Want dat is natuurlijk al een beetje antwoord op de vraag van... waarom val je ons daarmee lastig? Uh, als het lastig valt, stop ik er meteen mee. Nou, Tussen aanhalingsteken natuurlijk. Nee, maar waarom wil je het okay. zo graag overbrengen? Uh, nou, ik vind het gewoon fascinerend. Als je in het voorjaar bijvoorbeeld uh, uh, in je pruimenbomen, die dan in bloei staan... De, de bladluis ziet komen. Nou, normaal gesproken ben je daar niet blij mee. Hè? Bladluis in je pruimenboom. Maar je ziet dan vervolgens de lieve heersbeestjes erop afkomen. Die eitjes gaan leggen. Uh, waar weer larfjes uitkomen. Die dan ook de luizen weer aanvallen. En je hebt dan het gevoel van, nou, ik heb geen gifspuit nodig om uh, die luisterlijven te gaan. Dat is uh, ja, een heerlijk gevoel. Ja. Ik, kijk, ik stel even gewoon, gewoon een vraag en ik kijk gewoon even het rond. De, de, de, de, de, Hebben jullie wel eens een flater geslagen op de fenolijn? Vorige week nog. Oh! <laughs> de flater. De flater van de flater. Ik, ik heb genoteerd of doorgegeven dat er magnolia bloeide. Maar ze moeten maar zijn. Ach. Ja, ik vond het al zo raar. Een magnolia in de binnentuin, hè? Ja, in de binnentuin. Ja, ja, goed het gehoord. Uh, binnentuin ja. van het klooster. Ja. Maar ik heb geen enkele reactie gehoord. Maar <laughs> al bij deze. deze. <laughs> Hans, Hans Gartner, even naar de microfoon. Ja, ja ik heb wel eens uh, dagen daarna nog rondgelopen met de gedachte van... oh jee, dit was een misser van de eerste orde. Want op een gegeven moment toen kwamen de rotganzen. En toen vertelde ik dat ze 12.000 kilometer achter hun kiezer hadden... voordat ze bij ons waren. En toen, op een gegeven moment toen was de uitzending afgelopen toen dacht ik... Oh jee, dat had de helft moeten zijn. En toen heb ik echt dagen rondgelopen... Zo van, of, of, of ik belaagd zou worden door iedereen die zou zeggen van... Hé, hey maar Gartner, als je nou wat vertelt, dan moet je het wel goed vertellen. Maar ook daar is geen reactie op gekomen. En Jullie zijn natuurlijk maar... in dat instituutend geworden. We nemen het gewoon aan. Ja, precies. Als Hans het ja, net het zegt, dan ja, zal het wel net. zo zijn. Nou oh ja, goed, als je dat dan op een gegeven moment voor jezelf ontdekt... dat je dan eigenlijk net een missetje gemaakt hebt... dat wil je dan ook weer niet. Ja. Ja, dus dan blijf je daar een beetje mee rondhangen. En dat Hans, als jij jezelf hoort op die Venolijn op zondag? Ik vind dat wel heel leuk. Ik vind dat wel heel leuk. Het is, uh, het, ja, ik mag wel heel eerlijk zijn. Ik vind dat toch wel een beetje kicken. Ja. He, als je dan uh, inderdaad, he, als je zo met de natuur bezig bent... en ook probeert om zoveel mensen te motiveren... He, want dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van het verhaal... want je probeert iedereen mee te krijgen in je verhaal... van kijk nou toch eens goed om je heen... en let nou toch eens allemaal goed op... dan is het wel een beetje kikken... als je dan op een gegeven moment jezelf wel op die zondagmorgen hoort... en dan denk je van yes, we hopen maar dat, uh, dat iedereen dat meekrijgt. Uh, ja. En dat het dan... Mm -hmm. uh, dan Mensen wakker schudt of, of nieuwsgierig, nog nieuwsgierig gemaakt, waarschijnlijk, dan ze misschien al zijn. Ja. En gebeurt het dan wel eens dat je bij de bakker een halfje wit bestelt en dat iemand zich omdraait en denkt: Ik ken die ja, ja, ja, dat gebeurt wel eens, een enkele keer. Ja, Dat gebeurt wel eens. Ja, echt waar? Ja, ja, ja, dat gebeurt wel eens. En dan ja, kan ik daar slecht mee omgaan. Dus met andere woorden heb ik zoiets van: Oh ja, dat zal wel. Weet je? Maar het is onderhand wel heel erg leuk. Ja. Aangeschoven is ook uh, Rien Aerts, systeemecoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ho ook hoofd van het klimaatcentrum van de VU. Um, heeft u zelf ooit gebeld met de fenolijn? Nee, moet ik bekennen. Maar ik neem wel systematisch waar. Oké, okay, dat is heel goed. Uh, ik zal maar even we hadden het net over flaterd. Ik heb zelf ook ooit een keer gebeld met de venolijn. We dus vroegen ah. vogels, we liepen op het strand met een heleboel mensen. En daar fladderde iets in de, in, de, in, de, in de waterlijn. En uh, ik erheen, uh, want ik, ik duwde wat mensen opzij. Ik dacht, ik heb er verstand van. Het <lacht> was een pinguïn. Dus ik bel met uh, het, oh. de en uh, Een pinguïn, een nou bent wel, met ben een pinguïn. En uh, nou, volgens mij vijf minuten later stoot wel iemand mij aan... die er meer verstand van had, van dat is een alk. <lacht> en die stoot dat wat vaker. Dat, uh, ja, ja, ik zal het maar gelijk bekennen. Ja, perfect. Ja. Um, maar meneer Aert, kunt u wetenschappelijk uh, duiden of aangeven... Uh, hoe belangrijk het is die hele Venolijn in waarnemingen.nl? Dit type waarnemingen door vrijwilligers is enorm belangrijk... omdat um, de aarde is heel groot. Uh, heel divers, gelukkig nog. En uh, vanuit het onderzoek is er gewoon absoluut geen capaciteit... om te begrijpen of te waar te nemen hoe de aarde verandert... hoe de soorten veranderen en dergelijke... En daardoor zijn we ontzettend afhankelijk van de vrijwilligers. En ik denk dat we in Nederland in een heel gelukkige omstandigheid zijn... dat er heel veel vrijwilligers zijn, dat het ook goed georganiseerd is... dat het ook goed gedocumenteerd wordt. En de wetenschap profiteert daar enorm van. Want als je kijkt naar mijn, mijn wetenschapsveld, klimaatverandering... hoe ecosystemen reageren, um, dat is erg ingewikkeld. En uh, wij proberen dus vooral door deze amateurwaarnemingen... zo noem ik ze maar even systematisch te gebruiken. Maar je kunt het niet controleren. Als Hans Gartner meldt, er zijn 40.000 ganzen en het zijn er vier. Ja, wij gaan nee. niet naar het Lauwersheer nee. om we te, te, te, te tellen. Daar zit ook een zeker vertrouwenskwestie in. Maar voor de meeste dingen heb je natuurlijk ook zelf wel je eigen waarneming en je eigen kennis. Dus je weet altijd wel per intuïtie, of nou niet intuïtie, maar vanuit je eigen achtergrond... van nou, dit kan niet kloppen, hier moeten we nog een keer achteraan gaan en dergelijke. Dus die, da die da uh, data sets worden wel goed gecontroleerd over het algemeen. Uh, het wil niet zeggen dat ze 100% perfect kunnen zijn... maar wel heel erg, wel bijna bij de perfectie. Ja. Arnold, jij wilt reageren? Nou, uh, Wat heel belangrijk is in dit soort waarnemingen... want we krijgen die vraag heel vaak, hè, van, is dat nou wel betrouwbaar? Maar doordat je zo ontiegelijk veel waarnemingen krijgt... Mm. Um, dan geeft het niet meer als er een keer een foute waarneming zit. En inmiddels ben ik er ook achter dat... nou, er zit zoveel kennis bij, <coughs> sorry, bij de mensen die de waarnemingen doen. Ja, dat is, uh, daar, daar kan je gewoon alleen maar op bouwen. Ja. Dit, is, dit is echt een, een klassieke uh, biologie die, uh, ja. die, die gepraktiseerd wordt. Die helaas, dat de, de universiteit dreigt te verdwijnen. De soortenkennis kennis die wordt steeds minder, worden steeds afhankelijker van amateurs. Wat een hele zorgelijke ontwikkeling is. Maar hoe zo dreigt dat te verdwijnen. Jullie zitten er met een. Uh, nou ja, dat, dat is, is, is uh, zoals dat zo heet. Het is niet hot, het is niet sexy, dit soort werk. Maar het, iedereen, het gek is dus, iedereen is erover eens dat het heel belangrijk is. Het is de basis van al het werk wat we doen. Als je niet weet over welke soort je het hebt, ja, dan kun je het net zo goed als bioloog uh, ophouden. Alleen de financiering is er niet. Dat is het hele gekke ervan. Dat is natuurlijk met meer dingen zo. Dat is een brede trend van men vindt heel veel dingen belangrijk... maar middelen ervoor zijn er niet. Dus Want? we zijn heel afhankelijk van de amateurs. De trend is mensen die biologie gaan studeren... die willen in microscopen kijken en niet met verrekijkers het veld in. Nou ja, wat je, wat je dus ziet is... als ik mijn eigen eerste jaar vergelijk met de huidige eerste jaren... Uh, vroeger had nog iets als de NJN, die is er nog steeds. Maar als je dus ziet hoe met de jeugdbonden gaat bijvoorbeeld... dat ledenaantal loopt dramatisch terug... Dat is denk ik al in, met name, misschien zitten hier jeugdbonders... maar goed, de mensen die ik ken die heel veel waarnemen... zijn oh, ja. bijna allemaal jeugdbonders of zijn daar goed in geschoold in elk geval. Dat wordt steeds minder. Ja. Mm. En dat is gewoon een hele zorgelijke ontwikkeling. Je kunt gewoon voorspellen, over de komende 20 à 30 jaar... verdwijnt de basissoortenkennis uit Nederland. Ja, als, de, als je net eens knikt... Maar... Nou ja, daarom is een instelling het als het uh, IVN bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja. Dat die educatie geven en beginnen op scholen... Ja. Ik heb zelf ook heel veel excursies gedaan. En dat, is, vind, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Wat mij zelf ook heel erg aanspreekt... is dat je direct iets kan aanwijzen. Kan laten zien, een verhaal bijvertellen. Zoals de frate zegt, dat je niet alleen maar de naam... maar dat je er een verhaal bij vertelt. En dat spreekt kinderen ook aan. Dat is gewoon een heel belangrijk werk. Ja, dat denk ik ook aansluitend op het werk van de venolijn... en de natuurkalender. Dat is natuurlijk ook een bewustwording. En uh, kijk, hier zitten alle zeer betrokkenen en de, de, de believerende fanatici... waar het natuurlijk om gaat, is met name die groep... die wat minder betrokken is en wat minder geïnteresseerd. Als je die erbij weet te trekken, ja. dan heb je enorme ja, winst. Denk dat ik. Is en dat gebeurt ook. Dat, dat, dat hebben wij ook ja het rapport van Arnold gezien. We gaan zo direct even naar het rapport. Ja. Nou, het grappige is dat wij horen van veel luisteraars dat, dat deze mensen die hier zitten en al die anderen... juist heel goed die vertaalslag kunnen ja. maken. Hè? Van uh, urenlange uh, natuurvorsen. En dan het op een leuke, laagdrempelige, uh, zo'n geinige manier brengen. Voor de luisteraar. Zo moet het, ook, zo moet zo het, moet het ook. Ja, zo moet het ook. Ik denk ook als je mensen wil motiveren, dan moet je ze enthousiast maken voor datgene wat je zelf in feite al bij wijze van spreken volledig in je systeem hebt zitten. Ja. Ja, als je mensen gewoon tegenkomt en je hoort dan op een gegeven moment... Hè, wat je dus net als, misschien nog, hè, als, als grapje zegt van... goh, staat er wel eens iemand met de bakker die dan zegt van... hé, hey, die stem die ken ik. Onderhand heeft hij je dus wel gehoord. En dan is het toch zo dat uh, ja, die mensen die kun je dan... als je ermee in gesprek raakt... Uh, nou zeggen van goh, ga eens mee met een excursie. Want er zijn op een heleboel plaatsen natuurlijk excursies. In het Louwensmier zijn ook een heleboel excursies... Ja. Dan en dan, zeg je je zitten een heleboel ganzen en dan denken ze: ja, Ja, dat is ook zo. En dat ja. zullen er misschien ja. uh, tien of meer of minder zijn, maakt natuurlijk niet uit. Maar je geeft mensen wel iets mee waardoor ze steeds zelf op een gegeven moment ook kunnen gaan ontdekken. En dat is het begin van een heel groot stuk, <coughs> stuk enthousiasme. Ik wil weer even naar Arnold: uh, wat resultaten? Want je hebt een tijd terug al een halfjaarlijks 2010 uh, uh, presentatie gegeven. Um, je kunt iets zeggen over 2010 mm -hmm. en over tien jaar Fenolijn, toch? Waarom... Ja, omdat we nu tien jaar bezig zijn met die natuurkalender... Uh, kunnen we nu ook over die laatste tien jaar zeggen van... ja, wat, wat, wat is er nou gebeurd in die natuur? En hoe ver, is dat door weer te vergelijken met die historische waarnemingen? <coughs> hoe verhoudt zich dat daar nou mee? Nou, en daar zien we eigenlijk dat um, als we kijken naar wanneer het seizoen begint... dat is hele vroege voorjaar, dus eigenlijk... Ja, dan heb ik het toch over nu. De, wanneer de hazelaars de elzen in bloei komen. Dan is dat toch gemiddeld de afgelopen tien jaar, zeventien dagen vroeger... dan dat dat, uh, zeg, vijftig jaar geleden was. En dan gebruiken we even de periode 40-68, 1940-1968... toen er op dezelfde manier waarnemingen zijn uh, gedaan. Dus zeventien dagen eerder. in de herfst, um, die was negen dagen later gemiddeld. Nou... Uh, tezamen heb je dus uh, vrijwel een maand langer groeiseizoen gemiddeld... Uh, over de afgelopen jaren. Dat is gigantisch veel. En dat, dat kunnen we direct koppelen aan die hogere temperaturen... van gemiddeld 1,3 graden Celsius, uh, ook weer die afgelopen tien jaar. Ja. Dus dat is, um, dat door met z'n allen naar te kijken, gestructureerd... en dat door te geven en dat bij te houden... kunnen wij dat soort uh, conclusies uh, stellen. Ja. En Rina wat betekent dat dan... Uh... Een veel langere voorjaar, lente, nog negen dagen extra uitgestelde herfst. Het uh, ligt eraan waar je naar kijkt. Je kunt gewoon uh, lokaal in Nederland kijken. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar het effect van temperatuurverhoging... op uh, soortsdiversiteit van vegetaties. Uh, wat je dan ziet, is dat we concurrentieverhoudingen gaan veranderen. We hebben bijvoorbeeld een experiment uh, in de duinen bij Bergen. We kijken naar de soorten kraaiheide, struikheide. Dan warmen we experimenteel op. Dus we boodsen aan wat er de komende twintig jaar nog gaat gebeuren... En dan zie je dus dat die kraaiheide die in Nederland... aan de zuidland van zijn verspreidingsgebied zit... die wordt weggedrukt langzamerhand door de struikheide. Dat is dus een heel klein lokaal voorbeeld. Op grote schaal, want dit gebeurt natuurlijk ook buiten Nederland. Wij werken vooral in de koude gebieden, dus Hoge Noorden en Antarctica. Daar zie je dus bijvoorbeeld in de Siberische toendra. heeft precies hetzelfde verhaal. Dat begint eerder te groeien, wordt eerder groen. Het groeit ook langer door. En dat betekent dat als je dus kijkt wereldwijd... naar de kooldioxideconcentratie in de lucht... die gaat dus in het voorjaar... Harder naar beneden, in het najaar gaat hij harder naar boven. Dus ons klimaat, er zit een soort terugkoppeling in. Dus uit die toeren komt heel veel kooldioxide vrij. En dan, daar wordt het warmer, daar gaat hij nog wat eerder groen worden. En daar gaat het nog wat later, de herfst beginnen. Dat werkt dus wereldwijd door. He, dus het gaat dus niet alleen om soorten, het gaat ook om processen. En daar zie je dus echt op wereldschaal al grote effecten van. Ja, en uh, wat u zegt, dat er komt ook veel kooldioxide vrij. Um... Er komt meer vrij dan er opgenomen wordt. Of omdat het groen ja. wordt, wordt er ook weer veel. Nee, er komt opgenomen. meer vrij dan er opgenomen wordt. Omdat die toen is vaak zijn veenpakket. En daar ligt kool, de plantenresten de van duizenden jaren. Dus het is een beetje analoog met de fossiele brandstoffen. Dat is van miljoenen jaren. Dit is biologisch van duizenden jaren. En dat komt nu versneld vrij. Ja. Even, heel even voordat ik weer naar Arnold ga. Jan Gijsbers, komt u nog even een beetje. Beseft u zich nou dat dit soort wetenschappelijke verhalen. die, die, die lange termijn visies en die, die resultaten. dat die. Gebaseerd zijn onder andere op uw verhalen? Ja, zeker wel. En dat is ook het interessante eraan, vind ik zelf ook. Ik volg het ook allemaal. Ik denk ook, hé, hey, dat is nou eerder. Uh, ik zie die, die vogel eerder als, als anders. Ik zie planten. Gisteren was ik in het veld. Dan zie ik daar de eerste kaartjes bloeien. Nou, ik heb rondgekeken. Ik heb geen enkele andere struik kunnen vinden als die ene. Ja. Dan zeg je, ja, hoe komt dat nou? Geen idee. Maar vindt u het ook mooi om dingen eerder te zien? En misschien om meer dingen? Nieuwe soorten die vanuit het zuiden optrekken? Uh, meer soorten is altijd interessant. Ja. Ik, ik vind het altijd ja, weer wat nieuws. Hé, hey, kijk, dat is echt een eerste lente teken. Ja. Dus het is niet alleen maar dat u met angst en beven... van oh god, wat gebeurt er met de ja, wereld nee. en de opwarming... En, uh, maar u ziet ook gewoon nieuwe nee, dingen extra dat, vroeg. Ja, ik denk dat het allemaal meevalt met dat, met dat opwarmen. Ja, ja. Ik moet het nog allemaal zien. Het is wel zo... Want je ziet dat telkens toch maar weer verschil. Ja, Elk neemt, jaar is een ander jaar. U neemt het waar. Mag, mag ik daar wat over zeggen? Uh, ja, Henk. Die, die, die, die, die schommelingen waar je nu over hoort praten... een vroegere, vroegere lente, latere herfst. Uh, ik zei net dat ik uh, al mijn hele leven op uh, volkstuinen zit. En wat ik veertig jaar geleden zag, zie ik nu nog. Uh, het gaat over de pioenrozen. Mijn moeder is elf jarig. En veertig jaar geleden al had mijn vader de zenuwen van... heb ik op 11 juni nog een laatste bos voor haar? Maar het gebeurde ook wel eens dat hij rond 11 juni dacht van... zal ik mijn eerste bos hebben? Dus dat verschijnsel van vroeg en laat, dat is eigenlijk al ook in van mijn ja, dat waarneming. Van alle tijden. Ar uh, Arnold? Dat is van alle tijden en dat, dat is juist wat we gaan, me gaan meten. En dat, dat blijft variëren natuurlijk, dus daar, daar moeten we mee aan de, aan de gang blijven. En juist ook die toepassing en die link met de samenleving... dat is waar we met die natuurkalender natuurlijk ook heel, heel krachtig in zijn... om het bij dat brede publiek onder de aandacht te krijgen. Ja. Heel kort nog, half minuutje Arnold. Uh, natuurkalender, 10 jaar. Uh, staat er nog meer feestelijks uh, te gebeuren? Ja, omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn... willen we eigenlijk ook iets terugdoen. En daarom organiseren we uh, in samenwerking met een groot aantal partijen... niet alleen voor natuurkalender, maar van 25 tot en met... en vooral zaterdag 28 mei, een groot uh, festival over insecten. Dat staat daar centraal, maar daar zullen we ook namens de natuurkalender... een, een sessie in verzorgen waar, je, waar we in contact kunnen komen met de mensen achter de natuurkalender. Maar allerlei safaris, uh, uh, lezingen, excursies, uh, culinair. Dus ja, iedereen, zeker een plek om te zijn. Je kan je daar nu op uh, insectenexperience.nl registreren. Oké, okay, dankjewel. Arnold van Vliet, uh, Riene Aerts, Vraten Broder, Janet Essink, Hans Gartner, Jan Gijsberts en Henk van der Kwaak. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst naar het Kapitaal En jullie ook natuurlijk enorm gefeliciteerd. Uh, blijft u vooral bellen met de Venolijn 035 6711 338. U weet nu weer heel goed waar u het ook alweer voor doet. Volgende week uiteraard veel aandacht voor onze verkiezing Rotbeesten. U kunt nu al stemmen, uh, net als vorig jaar op de Vogel Top 100. Het wijst zich vanzelf rotbeesten.nl. En op onze site ziet u uh, het nieuwe thema van een nieuwe fotowedstrijd. Beweging. En de winnaars van de vorige maand, thema landschappen, staan ook op de site. En u kunt een bot uitbrengen op het nieuwe fotoboek van Sascha de Boer en Raymond Rutting. Prachtig boek en de opbrengst gaat naar het Fair Climate Fund van de ontwikkelingsorganisatie ICO. Zo direct in OVT na tiener. aandacht voor de bedreiging van de archeologische schatten in Egypte. De geschiedenis van Bimhuis en de hond die de Hitlergroet bracht. Toch een beetje natuur dus, maar wel tegen natuurlijk. Wij wensen u allen vanuit het kapitaal een hele fijne zondag. Tot volgende week.